De chefstaf van de gevangengenomen Bakbo heeft alle leden van de strijdkrachten en de politie opgeroepen vanaf nu Watara te steunen. Volgens het VN Mensenrechtenkantoor in Genève zijn veel militairen van Bakbo al opgepakt. Het is onduidelijk waar ze zijn en hoe ze worden behandeld. De Europese Commissie heeft voor de wederopbouw van Ivoorkust 180 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Rotterdamse jongen die twitterde dat hij de schietpartij in Alfa aan de Rijn wilde herhalen blijft nog zeker twee weken vastzitten.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 Als het nodig is, is hij bereid naar de rechter te stappen om de tegoede terug te krijgen. In Libië heeft het leger van kolonel Gaddafi opnieuw de steden Misrata en Ashdabia met raketten bestookt. Daarbij is zeker één dode gevallen, enkele mensen raakten gewond. Misrata is deels in handen van de Libische opstandelingen en ligt al weken onder vuur. Groot-Brittannië en Frankrijk vinden dat de NAVO te weinig aanvallen uitvoert om burgers te beschermen... en willen dat het zware geschut rond Misrata wordt vernietigd. De NAVO wijst die kritiek van de hand en zegt dat er genoeg wordt gedaan. Zo werden er vandaag tanks gebombardeerd bij een stad ten zuiden van Tripoli. Het kabinet gaat zich actiever inzetten voor Nederlanders... die in het buitenland de doodstraf kunnen krijgen. Minister Rosenthal reageert daarmee op de kritiek die hij kreeg... in de zaak van de Nederlandse-Iraanse vrouw Zara Bahrami. Zij werd in januari in Iran geëxecuteerd. Veel Kamerleden vonden toen dat Rosenthal te laat in actie was gekomen...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 Het Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft bekendgemaakt... dat de Endeavour naar Los Angeles verhuist... de Discovery komt in de buurt van Washington te staan... en de shuttle Atlantis blijft op de lanceerbasis Cape Canaveral. 21 musea en bezoekerscentra probeerden de afgelopen tijd... een stukje van het Amerikaanse ruimteerfgoed te bemachtigen. De verliezers krijgen van de NASA een aantal vluchtsimulators en onderdelen...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 Het weer. Het wordt een heldere koude nacht... met minima van 5 graden aan zee en 2 in het oosten. Morgen is er een afwisseling van zon en stapelwolken. Smiddags kan in het binnenland een bui ontstaan. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Vanaf donderdag wordt het warmer en is er veel ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht...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 U dacht dat het in Muiden lag? Nee hoor. The Amsterdam Castle Muiderslot ligt volgens de op toeristen beluste directeur... praktisch onder de rook van Amsterdam. Ach ja, de toeristen zullen er wel in stinken. Maar de dichter PC Hoofd, die er 40 jaar woonde, schreef in de 17e eeuw al... hoe komt de schijn zo naar aan het wezen? Serenity never seemed to get any. Wish we could have gotten it right. Looking for a hand. Should have known was dit van A.G. De in de zoon van Jim Crocey. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Sinds de jaren 50 zijn er niet zo weinig huizen gebouwd... en ook de huizenprijzen blijven dalen. De boel zit kortom vast vele wijzen op de hypotheekrenteaftrek als boosdoener. Straks een voor een tegenstander, VVD'er Betty de Boer en econoom Bas Jacobs. En morgen is het Happy Leslie Day. Het zegt u waarschijnlijk niet veel, maar het heeft alles te maken met de uitvindingen van een speciale speaker die van een gewoon kerkenorgel een grommend, schreeuwend beest maakte. En morgen is het de honderdste geboortedag van die Don Leslie. Vincent Ike komt ook naar de studio. Wij kennen hem als hoogleraar theoretische fysica, een echte beta-wetenschapper dus. Maar hij is ook kunstenaar. Morgen opent er een tentoonstelling van zijn werk. En we gaan hem vragen hoe beïnvloeden de wetenschap en de kunst elkaar. En Tom Lanoir gaat het volgende Boekenweekgeschenk schrijven. Hij opperde meteen dat het gratis reizen in die trein... met dat uh, Boekenweekgeschenk ook in Vlaanderen zou moeten. We gaan het om vijf voor twaalf vragen... aan de Belgische staatssecretaris van Mobiliteit... voormalig baas van de Belgische spoorwegen. En we spreken Tom Lanoir natuurlijk ook nog even. Goed, eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 april. Met de kogelgaten nog in muren en vloeren als stille getuigen... ging winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn vanmorgen weer open voor het winkelend publiek. Met gemengde gevoelens uiteraard bij de winkeliers. voel maar uh, ja, wat dat betreft toch, uh, toch prima dat we ons, uh, ons ding waar wij goed in zijn, toch wel weer kunnen doen. Die gemengde gevoelens werden gedeeld door de klanten. We moeten nog wel wat boodschappjes doen. En uh, dat is iets van uh, we gaan gewoon terug naar de Ridderhof. En, uh, ja, als we alleen maar de winkeliers kunnen ondersteunen, dat uh, ja. Maar ja, het voelt wel raar. Burgemeester Eenhoorn kwam ook nog een kijkje nemen. En constateerde dat iedereen weer de draad probeert op te pakken. Je ziet het hier, publiek is weer aanwezig. Mensen komen weer, men praat weer met elkaar, drinkt een kopje koffie. De Tweede Kamer stond ook stil bij de dramatische schietpartij in Alfa aan de Rijn. Dan verzoek ik u al een enkele momenten stilte in acht te nemen. En minister Opstelten vroeg de Raad voor Veiligheid de regels rond wapenbezit te onderzoeken. Aan de nabestaanden van de slachtoffers zijn we verplicht dat met elkaar zo fundamenteel en zo stevig mogelijk tegen het licht te houden. De ramp in de Japanse kerncentrale Fukushima wordt sinds vandaag... met de Tsjernobyl-ramp in de zwaarste categorie... voor nucleaire incidenten ingedeeld, niveau 7. En ook al zijn er grote verschillen tussen deze ongelukken... Fukushima hoort volgens energiedeskundige Turkenburg... wel in die categorie thuis. Voedsel is belast, drinkwater is belast. Mensen moeten geëvacueerd worden, kunnen niet meer terug. Dat zijn allemaal zeg maar ontwikkelingen van de laatste paar weken. En ja, daar hoort dit beeld van schaal 7 bij. Het rommelt in de kazernes. Het lijkt er niet op dat de militairen zich zonder slag of stoot neerleggen... bij de bezuinigingen van 1 miljard. Vinden we dat acceptabel? Nee! Op de Johannes Postkazerne in Havelten... was een protestbijeenkomst tegen de bezuinigingen belegd. En dat ging er niet altijd even vriendelijk aan toe. Schijnt dat hier en daar wat ruiten zijn ingegooid... dat wat materieel beklad is en dergelijke... dat het met gereedschap gegooid is. Ja, ik zeg nogmaals, ik begrijp de emotie... maar ik denk dat het niet verstandig is. De bezuinigingsplannen van het kabinet worden gesteund door gedoogpartner PVV. Een partij die volgens sommigen niet democratisch is. Je kunt bijvoorbeeld geen lid worden van de Partij voor de Vrijheid. De vereniging PVV wil dat gaan veranderen. Anderen beslissen over ons. Dus op het moment dat anderen over ons beslissen... moeten we ook toegang krijgen tot die anderen, de beslissers. En daarin is een democratisch proces natuurlijk heel, heel uh, uit, uitstekend voor u pvv kamerlid Brinkman probeerde het ook al eens, maar hij strandde. De bellers in het Radio 1-programma Stand.nl hebben er dan ook een hard hoofd in dat het deze keer wel zal lukken. Het is een geweldig idee van een PVV. Wat nou zin heeft om bij de PVV te gaan ijveren voor uh, democratie? Als er leden komen, dan, dan komt er inspraak. Iedereen ziet ook dat Geert Wilders als een soort van dictator der lage landen de PVV in een greep heeft die zijn weerga niet kent. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En wat staat er in de krant vanmorgen? Jan van der Putten, verlos ons van de onzekerheid. Ja, predikanten, pastoors en pastors in Alphen aan de Rijn... werken in ploegendienst, meldt het Nederlands Dagblad. Zeker nog tot zaterdagavond staan ze klaar om mensen op te vangen... die willen praten over de gebeurtenissen van afgelopen weekend. En dat kan van morgens 8 tot avonds 10. Het gaat vooral om luisteren, zegt een van de betrokkenen, ba dominee Bakelaar. Hij noemt de schietpartij in het Alphense winkelcentrum... een unieke gebeurtenis in de negatieve zin van het woord. Het rommelt binnen het CDA in Limburg, schrijft de Volkskrant. De statenverkiezingen waren een drama en volgens menig CDA'er is er gerommeld met de kieslijsten. Onderzoek bracht procedurefouten aan het licht, maar geen opzettelijk geknoei. Dissidenten willen een vervolgonderzoek. Ze maken zich zorgen over de jonge, onervaren CDA'ers die onderhandelen met de PVV over de vorming van een nieuw provinciebestuur voor Limburg. Morgen is in Nederland de landelijke actie voor de slachtoffers in Japan. Het is een project van het Rode Kruis. De toppers treden op, het Nationaal Ballet. En Ajax speelt een benefietwedstrijd. En als ze meldt dat ook een Nederlandse lingerieontwerpster een hulpactie is begonnen. Ze heet Charlotte van Zanten en ze woont in Tokio. Ze werkt bij een webwinkel waar t-shirts, tassen en bekers met speciale opdruk worden verkocht voor het goede doel. Van Zanten hoopt dat de ramp iets in de Japanners zelf verandert. Dat ze beseffen dat vrienden, familie en liefde belangrijker zijn dan de druk van de maatschappij. In trouw komt Guido Bruggeman aan het woord, openbaar vervoerdeskundige. Het kabinet wil bezuinigen op bus, en metro in de grote steden en daar wordt tegen gestaakt. Bruggeman vindt de bezuinigingen onbegrijpelijk. Frankrijk pompt 2 miljard euro in nieuw stadsvervoer. In Dubai, waar toch iedereen graag met de auto gaat... wordt het gebruik van bussen en metro's verdubbeld. En ook in Londen rijden twee keer zoveel bussen... sinds burgemeester Livingstone voor auto's... en kilometerheffing heeft ingevoerd. De aanpak van de wietteelt faalt, schrijft Spits. Het lukt maar niet om telers hun criminele winsten af te pakken. En hoe komt dat? De recherche zoekt niet door. Recherchekundige... Bart Grobben van de politie Limburg-Zuid heeft onderzoek gedaan. De recherche stopt als de kwekerij is opgerold en de hoofdbewoner is gearresteerd. Dan is de zaak rond. Maar er wordt niet gezocht naar kwekerijen die nog niet ontdekt, ontdekt zijn... of naar weggesluist vermogen. Studenten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam... moeten voortaan in het eerste jaar 60 studiepunten halen. Dat is een proef aan de faculteit Sociale Wetenschappen. In de Telegraaf zegt de universiteit... maar 47 procent van de studenten haalt na vier jaar zijn diploma. Dat vinden we veel te weinig. De SP in de Tweede Kamer vindt de nieuwe regel veel te streng. Onderwijs moet wel leuk blijven. Ook de studentenorganisatie ISO is tegen. Maar de PVV vindt het prima. Een stevig plan. Haal je het niet, dan is het einde verhaal. Ook Dagblad de Pers heeft het over studenten. Volgens de overheid is een studieschuld geen probleem. Dat is de strekking van het verhaal. In de brochures ontbreken waarschuwingen als let op, geld lenen kost geld. De gemiddelde schuld die studenten hebben uitstaan... is de laatste zeven jaar bijna verdubbeld. Huizen die te koop staan, zijn leeg niet aantrekkelijk voor potentiële kopers. Een makelaar die vorig jaar werkloos werd, bedacht een oplossing, meldt het AD. Een inrichting van karton. Marijn Muller verkoopt het allemaal. Kasten, stoelen, bedden, banken, allemaal van karton. Voor 250 euro ben je ingericht. Alles lekker lichtgewicht, dan kunnen de kijkers makkelijk met de meubels schuiven. En op de tafel kan nog wel een kopje staan, maar als je op de bank gaat zitten, ga je er geheid doorheen.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 You slide when you feel you go insane They let you die Van de Franse zangeres van Israëlische afkomst, Jael Naim. Ook vandaag weer cijfers over het afgenomen aantal huizen dat wordt gebouwd. Sinds de jaren 50 waren er niet zo weinig woningen opgeleverd. De prijzen dalen en voorlopig blijven we ze nog wel even omlaag gaan. De markt ligt behoorlijk stil. Iedereen blijft zitten waar die zit. Mensen zijn onzeker over de toekomst. Ze weten niet hoe de markt en de economie zich zullen ontwikkelen. De hypotheekrenteaftrek is hierin een belangrijk element. Maar over die aftrek wordt verschillend gedacht. Te gast VVD-Kamerlid Betty de Boer. Dag mevrouw de Boer. Ja, goedenavond. Ja, u zit niet hier bij mij, maar in Den Haag. Klopt. Ja, Maar hier in de studio wel Bas Jacobs, hoogleraar Openbare Financiën... aan de Erasmus School of Economics. Dan hartelijk welkom Bas. Uh, ja, ik... Euh, Begin bij u. Het is bekend dat u en veel andere economen vinden dat die aftrek moet worden afgeschaft of op zijn minst aangepast. Waarom gebeurt dat nu niet, denkt u? Nou, dat heeft uh, alles met ja? de politiek te maken. Ja? En uh, er zijn allerlei goede argumenten voor waarom je dat wil doen. Uh, het is niet heel erg effectief om het eigen huisbezit te stimuleren. Het jaagt voornamelijk de prijzen op. Het kost heel veel geld, daarvoor moeten we de belastingen over de hele linie met een procentje of vijf verhogen, procentpunten, om dat allemaal te kunnen betalen. En mensen worden heel erg aangemoedigd om zich vol te pompen met hypotheekschulden. Nou, dat is slecht voor de economie en de stabiliteit van de economie. En daarom vinden de meeste economen dat er iets aan moet gebeuren. Maar om dat door te voeren, dat is een politiek ingewikkelde kwestie. Maar u denkt wel dat het onvermijdelijk is dat er vroeger of later getornd wordt aan die hypotheekaftrek? Dat denk ik, maar ik denk ook dat uh, uh, je ziet dat in de huizenmarkt mensen dat ook denken. Uh, want uh, onzekerheid over wat er gaat gebeuren, vertaalt zich nog steeds in uh, ja, aanhoudende uh, malaise. Dat mensen wachten totdat ze meer duidelijkheid hebben op, over wat er gaat komen. Ja. Uh, mevrouw De Boer, wat zou er gebeuren volgens u als we die rente niet meer mogen Aftrek, nou, laat ik ermee beginnen. Er bestaat helemaal geen onduidelijkheid. Er is duidelijkheid wat betreft in het regeerakkoord. Wij tornen niet aan de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek staat bij de VVD en in het regeerakkoord als een huis. De enige onduidelijkheid die erover ontstaan is... is doordat economen zoals de heer Jacobs roepen... dat het op termijn onhoudbaar zou zijn enzovoort. Terwijl de hypotheekrenteaftrek al sinds 1893 bestaat. Dus we hebben het 100 jarig jubileum al gehad. Wat mij betreft halen we ook nog het 200-jarige jubileum. Want uh, ja, economen die, uh, leven misschien in de ideale wereld, hoe die eruit zou moeten zien. Ik laat me graag door economen adviseren, maar wij als politici hebben te maken met mensen. En ik krijg dagelijks mailtjes van mensen die er bang voor zijn dat de hypotheekrentaftrek afgeschaft wordt. En dat, die onduidelijkheid wil ik bij deze ook weggenomen hebben. Ja. Want de, meer dan de helft van Nederland heeft gestemd op partijen die die hypotheekrentaftrek in stand willen houden. Goed, spijt Ja, jij is stop. Meneer Jacobs, er is helemaal geen onduidelijkheid, zegt me, mevrouw de Boer. Nou ja, als alle economen uh, in Nederland... ik ken er althans geen één die niet vindt... dat er iets mee moet gebeuren... zeggen dat er iets mee moet gebeuren. Als het IMF, het Internationaal Monetair Fonds... zegt dat dat een risico is voor de Nederlandse economie. Als de autoriteit van, uh, voor de financiële markten... bij monden van VVD en ja. Hogervorst zeggen dat er iets mee moet gebeuren... ja, dan vind ik dat... Uh, dat uh, de politiek een beetje met zijn hoofd in de wolken zit... en uh, niet op aarde uh, rondloopt. Nou, er zijn net zo goed ook economen die zullen zeggen van... Uh, nou, het is niet verstandig om een hypotheekrenteaftrek te komen. Want ten eerste pak je daar mensen mee in de portemonnee. Het kost mensen op dit moment honderd tot honderden euro's in de maand... als we daar iets aan zouden doen. Ten tweede daalt die woning gigantisch in waarde. We hebben nu al te maken met een waardedaling van woningen. In Zweden is dat ruim 30 procent geweest. Nou, politici kijken ook naar de gevolgen voor mensen... En dit is het gevolg van mensen en daar willen wij niet aankomen. Nee, maar goed, die, die aftrek bestaat nu gewoon. Maar toch zijn mensen onzeker en de huizenmarkt ligt... Uh nou ja, vrijwel stil. Ja, maar die onzekerheid heeft er meer mee te maken... dat mensen als de heer Jacobs roepen dat er iets zou moeten gebeuren. Oh, dus die zijn de dat, schuld. Nou, ik, zo langzamerhand begin ik dat wel te denken. Want iedere keer als ik iemand dat hoor zeggen... dan denk ik, er is duidelijkheid. Wij bieden daarin duidelijkheid in het regeerakkoord. We komen niet aan die hypotheekrente aftrek. Dus, dus u wat, vindt eigenlijk dat die economen daar maar eens mee op moeten houden? Met nou, dat eerlijk maar gezegd roepen. wel. Want wat we nu nodig hebben, is dat mensen vertrouwen krijgen in de woningmarkt. En dat is ook precies wat we beoogd hebben zeg maar, toen we ons verkiezingsprogramma schreven... toen het opstelden. Rust in de woningmarkt. En door ja. dit soort dingen te roepen dragen we daar echt niet toe bij. Oké, okay, meneer Jacobs. Nou, de, uh, ik begrijp eigenlijk niet waarom een liberale partij als de VVD vindt... dat uh, we massieve staatsteun moeten verlenen. Ongeveer 2,5% van het nationaal inkomen, 15 miljard euro per jaar aan uh, mensen die een huis willen kopen. Daardoor moet de belasting over de hele linie... Wat zei ik net al, fors worden opgeschroefd. Dat is zeer schadelijk voor de economie. Mensen stoppen zich vol met hypotheekschuld... worden daardoor zeer kwetsbaar verschokken in de economie. Macroeconomisch gezien maken we met de hypotheekrenteaftrek... pompen we financieel risico in de economie. Daardoor worden de conjuncturele uitslagen alleen maar groter. Als het goed gaat met de economie, gaat het goed met de huizenmarkt. En omgekeerd. Als het slecht gaat, gaat ook de huizenmarkt op zijn gat, wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ik snap werkelijk waar niet... Waarom een partij als de VVD, die de economie hoog in het vaandel heeft staan... dit soort economisch... Wat mij betreft, stomzinnige instrumenten laat voortbestaan. Sterker nog, het was een liberale minister Pearson die in 1893 hypotheekrente aftrekken in het leven heeft geroepen. En wel om de volgende reden om het eigen vermogensbezit ja. van mensen te stimuleren. Dat is ook precies wat deze maatregel beoogt. Maar meneer de stimuleert het voornamelijk. Zegt u? Nou, is eigen ook geen subsidie. subsidie. <laughs> nou, het is ook geen subsidie die hypotheekrente aftrekken. Het is een teruggave op betaalde belastingen door mensen. En dat is die prikkel inderdaad dat mensen worden gestimuleerd om een eigen vermogen op te bouwen via het huizenbezit. Ja. Meneer Jacobs, denkt u dat de Nederlanders onzeker zijn? Uh, ook vanwege dit element? Mev mevrouw uh, De Boer die zegt van ja. Uh, doordat die econ economen dat voortdurend maar uh, roepen, worden mensen er onzeker van. Waar waarom denkt u dan dat mensen onzeker zijn en dat het zo slecht gaat met die woningmarkt? Allerlei redenen. Uh... Maar de belangrijkste, ik bedoel, die, die economen zijn niet helemaal ja. achterlijk. En die zien dat het heel veel geld kost en niet op de goede manier terechtkomt en de economie kwetsbaar wordt. Uh, economen zijn het er wel over eens dat als je hier iets aan wil doen, dat je daar toch uh, uh, me, ja, heel goed over moet nadenken... hoe je een transitie vormgeeft. geeft. Mm -hmm. Dat je dat nooit van de een op de andere dag kan doen. Dat je dat heel geleidelijk aan moet doen. Uh, dat uh, inkomenseffecten uh, gedempt moeten worden. Dat je niet bijvoorbeeld uh, allerlei uh, uh, zeg maar, subsidies moet weghalen... en dan aan andere dingen moet besteden. Je moet dat compenseren, bijvoorbeeld mm -hmm. met belastingverlaging. Want anders kunnen de effecten veel te groot zijn. maar ja. Dan, je, dan, heb je dan heb je al geaccepteerd dat het systeem, zoals we dat nu kennen, niet goed functioneert. Dat het allerlei schadelijke economische gevolgen heeft. En dan kan je gaan nadenken over hoe je het zou willen hervormen. Maar de ja. reactie is nu, we, we komen er niet aan, want dat uh, leidt alleen maar tot, uh, tot grote gevolgen. Er wordt het verhaal van Zweden aangehaald. Daar ging het in één klap eruit. Dat is wat geen enkele econoom uh, voorstelt. Je kan ook kijken naar bijvoorbeeld Engeland, waarin het heel geleidelijk is gegaan. Andere voorbeelden kunnen gegeven worden. Uh, het is een beetje paniekzaaierij dat op het moment dat je zegt we gaan dit geleidelijk aan hervormen, dat dan de uh, uh, uh, grote en Enorme prijsdalingen zullen optreden en mensen met enorme inkomensgevolgen te maken hebben. Dat heeft te maken met de vraag of de politiek zijn werk doet en over een zinnig uh, overgangsregime uh, uh, uh, aan de kiezers kan voorleggen. Mevrouw de Boer, moet je niet, als er zoveel economen uh, dat zeggen, als VVD meedenken op zijn minst over een alternatief voor die aftrek? Ja, nee, nogmaals, economie, dat is inderdaad de ideale wereld. Wij zijn politici, we zijn gekozen ook om, dat, om dit standpunt. Dus we houden de hypotheekrente aftrek maar de VVD, blijft. Die hypotheekrente aftrek in stand. En ik wil toch de heer Jacobs zijn vraag stellen. De ene zijde zegt het kost 15 miljard, ontzettend veel geld. En uh, anderzijds zegt hij: van ja, we moeten natuurlijk wel de pijn verzachten. door dan ook iets te doen aan belastingverlaging en dergelijke. Dus daarmee geeft hij ook net zo gemakkelijk die 15 miljard weer uit. Absoluut niet. Hier wordt mij iets in de mond gelegd. Het is maar net niet, nee, gezegd. je zegt: Jacobs. Nu, hij mag nu reageren. Ja? Ik heb absoluut niet gezegd dat die 15 miljard gelijk teruggegeven moet worden. in de vorm van nieuwe uh, huizensubsidies. Ik het heb gaat, wel gezegd. Geld kosten, dat is nee, dus ik heb gezegd dat als we die hypotheekrenteaftrek gaan beperken, dan levert dat geld op voor de staatskas. Een deel van het geld zou je op korte termijn willen gebruiken om de economische gevolgen te verzachten. Bijvoorbeeld via lagere belasting op arbeid. In plaats van lage, hogere subsidie op huizen. Daardoor gaat de economie harder draaien. Daardoor uh, worden mensen minder kwetsbaar voor schuld. En daardoor haal je die verstorende werking, die prijs werking van die hypotheekrenteaftrek weg. En uh, uh, of je de vraag of je nou meer belasting wil betalen of niet. Dat, daar gaat u over. Daar zult u een andere opvatting over hebben dan bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid. Maar als econoom zeg ik: dit systeem waarbij we een hele hoop geld rondpompen in de huizenmarkt door de belasting op arbeid omhoog te brengen, dat deugt economisch van geen kant. En daar zou op termijn een ei aan moeten komen. Nou, iets ja, zou het zo kunnen ja. dat als de economie er weer bovenop komt, dat er niemand meer de behoefte heeft om die aftrek aan te pakken? Of is dat uitgesloten? Zo gaat het altijd. Als het slecht gaat, hebben politici een argument om er niks aan te doen. Als het goed gaat, ook niet. Dus uh, veel uh, economisch beleid wat economisch gezien niet zo handig is, blijft daardoor voortbestaan. Ja, mevrouw de Boer, u hoopt dat uh, in dat geval de discussie vanzelf weer verdwijnt? Nou ja, het is een discussie van de laatste jaren eerlijk gezegd, hè, terwijl die hypotheekrenteaftrek al 117 jaar bestaat. Ja, dus dat prijsopdrijvende effect waar de heer Jacobs het over heeft, dat valt wel iets mee. Dat heeft meer te maken met uh, de stijging van de, van de, van de, van de, de bouwkosten. Hè, want een nieuwbouwwoning ja. uh, verschilt niet eens zo gek veel van een woning in de bestaande markt. Sterker nog, die prijzen zijn ook aan elkaar gekoppeld. We hebben eerder te maken met hele hoge grondprijzen van gemeenten. Maar goed, ja. Treed ik wel heel erg in de inhoud. Ja, nee, dus dat valt dat allemaal best wel mee. mee. Ja. Het is maar net waar je inderdaad het accent wilt leggen. En als politici zeg maar, zijn wij gekozen, net wat ik zeg, meer dan de helft van Nederland, meer dan de helft van de mensen, ja. uh, wil gewoon dit systeem in stand houden. En daar luisteren wij naar. En die duidelijkheid hebben wij ook gegeven. Dus die economen okay, ja, nee, het moeten valt dus ophouden met onduidelijkheid. Ja, de economen moeten zo. Dus op. Goed, nou, uh, we hebben het weer even uh, helder. En iedereen kan naar het, het zijn uh, uh, of het haren van denken. Hartelijk dank, uh, mevrouw De Boer en uh, Pas Jacobs ook. Hartelijk ja, dank voor jullie bijdrage. Ja. Vai Música no cabeleireiro Música no esteticista Mas Música Música Música Música Música de artista. Música Música Música Música Música Música Música Música Música Música Música Final de semana Na casa de praia Música Música Balada, no sapatistaka, com a sua trio, até de madrukada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. Tem o que quer? Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha. No cross George Seeu uit Brazilië, het nummer heette uh, Burguesinha. Hier in de studio is Vincent Icke, hartelijk welkom. Uh, ah. We hebben u hier wel vaker te gast gehad in, uh, in het oog. Weet u nog waar het over ging? Um, <laughs> ja, een ja, gemene vraag. Eerst wel een hele tijd geleden. Het dus, ging dus toen over een, ja, zal, ik zal u helpen: een planeet die naar u was vernoopt. Ja, ja, die heet nog steeds naar mij. Ja. <laughs> maar ja, dus zo'n broksteen blijft nog wel even hangen. Precies. Ja. En ook nog een keer over de kanon van de natuur. oh ja, ja dat, is, dat is leuk. we zijn nu bezig met uh, uh, Klokhuis... om een stukje van de kanon op film te zetten over Huygens. Ja, dat want dat is natuurlijk wel het vak waar u in zit voor de mensen. Hè? Hoogleraar Theoretische Astrofysica in, in Leiden. Ja. Maar u zit hier nu om een hele andere reden... Want uh, zondag opent in het Museum Jan van der Tocht in Amstelveen... een tentoonstelling van U beeldende kunst. Ja, dat klopt. Het is een overzichttentoonstelling. Ja, een wetenschapper die kunst bedrijft. Dat, ja, het zal wel vaker voorkomen, maar we kijken er toch nog wel... Uh, van op? Begrijpt u dat? Ja, in beeldende kunst ken ik niet zoveel. Um, sommige van mijn collega's zijn heel goede muzici. Een collega van mij in Leiden die is uh, vrijwel professioneel fagotspeler bijvoorbeeld. Die kun je zo in een concertgebouw zetten. Um, maar beeldende kunst uh, niet zo vaak nu. Nou ja, Robert Dijkgraaf heeft volgens mij ook uh, ja, zijn sporen Dijkgraaf, verdiend. Hij heeft op het redietveld gezeten. Ja, net zoals, ja, net zoals ja. u. Ja. Wat, wat, wat krijgen we te zien op die tentoonstelling? Het um, is een, een overzichtsentoonstelling. dus het werk gaat helemaal terug... tot mijn allereerste begin in, in beeldende kunst, in de, de jaren 60. Um, en het begint met een paar zalen met klein werk, dus, dus uh, grafisch werk... etsen, aquatinten, uh, schilderijen en dergelijke. En het eindigt met mijn meest recente werk, en dat zijn uh, computercomposities. Um, en die zijn uitgevoerd in een heel speciale druktechniek, een gicleedruk. En dat is uh, niet zomaar je gewone printer, maar dat wordt in zeven kleuren wordt dat op een heel speciale manier wordt dat gedrukt. En dat geeft een buitengewoon speciaal effect. U hebt zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ja, ja, als dat als wel. je dat zo ziet. Echt van, nou, veel kunstenaars hebben dat natuurlijk toch ook, ook doorgemaakt. Dus van vrij figuratief natuurgetrouw tekenen... tot uh, abstractere werken. Dat, ja, dat is... Uh, zo, maar goed, deze, deze periode... dat is nu alweer zo'n beetje klaar. Ik, ja. ik ben nu weer bezig met de kast, zeg maar. Maar um, dat is nog niet... Uh, voor Want u, u begon geschikt. dus uh, als jong, uh, jonge man met de kunst? Ja, een beetje wel. Ik heb het van thuis een beetje meegekregen. Mijn vader was kunstschilder. Uh, mijn moeder was ook zeer handvaardig. Heeft mij ook met de naaimachine leren omgaan. Dat heb ik nu ook alweer voordeel oh. van. nou, geweldig. <laughs> um, Wat doet u op de naaimachine? Nou, ik heb bijvoorbeeld voor uh, het uh, Alien-project van Charlotte Lemmens heb ik een, een mascotte gemaakt. Een, een ja. soort een beestje. Dat staat ook in het boek. Ja, die uh, hier heb je ook gezien. En dat is een, ja. dat is een, een plusje komeet. Ja. Uh, de, en, ja, goed, van die dingen. Een plusje Dat Hebt u op de naaimachine gemaakt? Ja, ja, ja. en die, als, als helium gebouwd wordt, dan wordt dat de mascotte. Ja. Nou, uh, Berend Strik is ook een kunstenaar die op de naaimachine werkt. Dus dat komt vaker voor. <laughs> ja. Maar goed, u, uh, maar goed u, u, u doet dus van alles. U, u zegt, het komt echt een beetje van uit, uit het gezin waar ik vandaan kom. ook. Dat wel. Ja. Maar uh, ik had natuurlijk wel een beetje een soort Oedipus-aanvaring met mijn vader. Die had echt heel uitgesproken meningen over wat wel en wat niet kon... Hm. Um, een grote bewonderaar van mensen zoals Jan Sluiters en zo. En natuurlijk ook heel erg knap werk daar niet van. Maar, um, ik heb het altijd een beetje op afstand gehouden. Um, toen ik in Cambridge werkte als postdoc... toen heb ik van mijn etsen en zo wel het een en ander verkocht. Want ik verdiende geen rode Cent, dus dat was voor het gezin wel prettig. Ging u daar gewoon op een markt staan? Ja, gewoon ja, ja. Ja. Nou, op ja. de zaterdagmarkt met mijn etsjes. Dus dat was wel grappig. Um, in de VS, in Amerika, ben ik weer overgegaan op airbrush en zo... om daarmee uh, ja, tekeningen, en beeldend werk te maken... over hoe het er elders in het heelal uit zou zien. Want we weten hoe bepaalde dingen eruit zien in het heelal. Alleen we zijn er nooit geweest. Dus daar kun je dan ook uh, vrij realistisch werk van maken. En op dit moment is het zo dat je zou kunnen zeggen... dat ik eigenlijk werk maak in een soort parallel heelal. Ik gebruik dus wel het soort beeldmateriaal wat uit mijn theoretische onderzoek komt, maar dat vervorm ik dan een beetje, dat pas ik aan. En je zou dus kunnen zeggen dat ik in een parallel heelal beelden maak. Peter Struiken met wie ik een keer ja. een discussie had voor de NAI, die zei: "Ja, Vincent, jij maakt eigenlijk natuurverschijnselen." En dat is eigenlijk wel zo, althans in deze periode maar dan natuurverschijnselen in een heelal wat niet het onze is. Is dat dan een antwoord op de vraag... hoe uw wetenschappelijke werk uw kunst beïnvloedt? Dat is wel waar, ja. Ik, op de Rietveld hield ik dat uit elkaar. Uh, er was, was dood zo bang dat ze, ze zouden zeggen van... ja, ja, maar jij bent eigenlijk een wetenschapper. Um, totdat uh, tabak een van mijn uh, medestudenten, zei van... joh, je bestelt jezelf, want... Dat komt allemaal gratis in je schoot geworpen, waarom zou je dat afwijzen? Ja. En het is dus nu zo dat als het zo uitkomt, het is ook geen, geen dwingend iets natuurlijk, maar als het zo uitkomt, dan gebruik ik graag ook wetenschappelijke beelden uit mijn theoretische onderzoek. Ja, maar en, be en beïnvloedt de kunst ook uw wetenschap? Een beetje wel. Kijk, kunst en wetenschap hebben natuurlijk uh, dit gemeen: dat ze allebei over onderzoek gaan. En allebei vooral over opmerkzaamheid. Ja. Er wordt vaak gezegd dat het gaat over nieuwsgierigheid. Maar daar geloof ik geen woord van. Uh, mijn katten en mijn dochter en zo die zijn zeer veel nieuwsgieriger dan ik als je het allemaal met elkaar optelt. Maar opmerkzaamheid betekent dat je dingen ziet mm -hmm. die anderen ook gezien hebben, maar niet op die manier. Dus waarom is het s'nachts donker? Waarom is een kind niet het gemiddelde van zijn ouders? Dat soort opmerkzaam dingen. En dat heb je in de kunst ook. Um, alleen het verschil is dat uh, als ik in mijn wetenschappelijk werk een resultaat bereik... dan moet ik dat ter beoordeling aan het heelal voorleggen. Het zal wel uitmaken of het uh, klopt of niet. Dat, het heelal is er zonder ons. Ja, maar het heelal uh, die geeft geen beoordeling. Hè? Ja, hoor, wel degelijk. Oh, ja? Als, tuurlijk, stel voor, ik heb een perfecte theorie over waarom een ster straalt. Alleen om die theorie te laten werken is het nodig dat een ster een kubus is. Mm. Nou, daar klopt geen klap van, want een ster is een bol. Um, dus dan kan die theorie de prullenbak in. Dat heeft nee. het heel al zo beslist. Maar als ik een kunstwerk maak, dan leg ik dat voor aan alle bewoners van deze planeet. En dat zijn er 6,7 miljard. Ja. Dus dan versplintert je werk, dan verstuift het in, in 6,7 miljard stukjes. En dat is dan het grote verschil tussen ja. die twee. Nou is het natuurlijk ook zo dat mensen met meer dan één carrière... vaak in geen van beide echt worden gewaardeerd. Ja, nou ja, het risico is natuurlijk dat je inderdaad echt... werkelijk in geen van beide goed genoeg bent. Ja, dat, dat risico zit erin en dat risico moet je dan accepteren. Um, nou ja, goed genoeg dat, dat, dat je toch door mensen wordt gezien... als een weta wetenschapper die er wat bij klust... om bij het onheerbiedig kluis. te ja, zeggen. Ja, en, en, en andersom, ja. dat klopt. Ja, dat, nou ja, dat, dat heb je vooral in Nederland, heb ik gemerkt. Want uh, Nederland is een raar land... waar mensen toch altijd heel snel op zoek zijn... naar een manier om een ander een kat te laaien. En dit is natuurlijk een uitgelezen kans... De wetenschappers die kunnen zeggen van ja, Vincent is geen echte wetenschapper, die doet maar wat met kunst. En kunstenaars kunnen zeggen van ja, hoor eens even. Um, als die man echt kunst wil maken, dan moet hij ophouden met zijn astrofysica. Maar of, ik dacht, misschien hebt u gewoon gewacht totdat uw naam echt heel erg gevestigd was als wetenschapper. En toen pas met, u, met uw werk echt op deze manier naar buiten bent nou, gekomen. Nee, dat zat, dat zat hem er meer in dat toen ik. Ik heb heel veel jaren in het buitenland gewerkt. En toen ik in Nederland terug kon werken, um, na verloop van een aantal jaren, toen ben ik nog steeds met dat met mijn kunst bezig gebleven. En toen heb ik op een gegeven ogenblik een beslissing moeten nemen van ga ik er echt mee door mm -hmm. of hou ik er echt mee op. Ja. Yeah. En toen heb ik op aanraden van mijn toenmalige vriendin toelaatsexamen gedaan voor de Rietveld. En daar ben ik gelukkigerwijs toegelaten. Dan heb ik inderdaad vanaf dat ogenblik gedacht van nou dit is dus echt serieus. Maar ook serieus aan beide kanten. Serieuze wetenschap als ik wetenschap doe. Serieuze kunst als een kunstbedrijf. Ja. En de, wanneer doet u het dan? Hebt u daar nog tijd voor? Oh ja hoor. Eh? Want ik, ik, ik werk in, in vlagen. Zeg maar. het, is, het is een beetje vergelijkbaar met wat... Uh, het gaat het volgende verhaal over Proust, een Franse schrijver... Ja. aan wie een mevrouw ooit gevraagd zou hebben van meneer Proust... is het nou moeilijk om een gedicht te schrijven? En het schijnt dat Proust toen geantwoord heeft... mevrouw, uh, als het niet vanzelf gaat, is het onmogelijk. En... Ja, iets tegelijks heb je ook met wetenschap en iets tegelijks heb je ook met kunst. Want daar dat het in, in vlagen gaat, maar als er een vlaag is, gaat het heel erg hard. Ja, en u hebt nooit overwogen om de wetenschap eraan te geven voor de kunst. Ik pijnsteen. Nee, nee, nee. nee. oké. Okay. Nee. Goed. Nou, er is ook een boek uitgekomen eh, waarin u achter, achterop wel met een, een, een werk... Van de hand van uw vader poseert voor een foto. Ja, dat is, waarin... een... ja, is een foto gemaakt door Sander Pardon, het Leiden. En daar zit ik in een stoel voor. Een portret dat mijn vader van mij gemaakt heeft toen ik één jaar ja. was. Dus de drie uh, fasen van het leven staan er in feite in één plaatje op. Toch maar een hele, toch een hele kleine hommage aan uw vader. Uh, hartelijk dank voor uw komst. Uh, die tentoonstelling. Zondag, hè? Gaat die open? Ja, zondag is de opening. Ja, In Museum Jan van der Tochten in Amsterdam. En uh, dat boek wat erbij uitgekomen is, uh, dat heet. Pruis is blauw. Hartelijk dank voor de komst hier naartoe. Dank voor de uitnodiging. Ja. Leuke muziek, hè? Hartelijk welkom, Sven Vigé. Ja, ja, ja dank van de Sven Hammond Soul Band. Wat hoorden wij ja. hier? Dit was uh, The Cat van ja. Jimmy Smith. Ja, ja, en waarom is dit zo mooi? Ja, het is een gevoel. Het, ja. is, het is echt een gevoel. De, het is soul, het is jazz, het is funk. Het is een gevoel. Ja, ik krijg het er warm van. Met ja. mij gelukkig nog meer. Ja, we hebben ja. het gedraaid vanwege dat hemmend orgel... wat, uh, wat erin te horen is. Ja. En morgen is het Happy Leslie Day. Ja. Dat moeten we denk ik wel even uitleggen... want mensen hebben geen idee waar het over gaat. Wat wordt ja. er dan gevierd? Nou, het is een, uh, mijn uh, waarde collega Rob Schepens... Uh, van uh, de band Eurocinema, die uh, dit bedacht heeft... Naar aanleiding van het, de 100-jarige geboortedag van Don Leslie... de uitvinder van de Leslie. En de Leslie? En de Leslie ja? is de speaker die ja, eigenlijk... Juist. voor 95% onlosmakelijk verbonden is met het Hammond-orgel. Kijk, iedereen, heel veel mensen kennen wel een Hammond... of hebben er wel eens van gehoord, maar bijna niemand weet... Hammond-orgel heeft... is gewoon een elektrisch orgel, toch? Ja, het is een elektrisch orgel, uitgevonden door uh, Lawrence Hammond... in uh, 1935, geloof ik, op de markt gebracht voor het eerst... Door, uh, door, door de Hammond Company toen, hij was een uitvinder. En uh, op een gegeven moment heeft die Don Leslie, die heeft de Leslie uitgevonden. Dat was ergens in de 50's. Die, dat was dus die speciale speaker. Dat was die speaker. En het bijzondere aan deze speaker is dat het een, een roterende speaker is. Dus hij draait. En hij draait eigenlijk op twee snelheden, langzaam. Of snel. En dan kan je dan nog een beetje afstellen hoe snel. Maar dat, dat is het eigenlijk. En het idee wat hij ermee had... was een soort van Doppler-effect creëren. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk op mechanische wijze... een vibrato creëert. Ja, Omdat ja. Die, die, die tweeters, die, die twee speakers... die staan tegenover elkaar, die draaien rond waardoor het geluid omste beurt eigenlijk de ruimte in uh, En dat is dat specifieke geluid? Wordt. Ja, dat is dat specifieke geluid. En er zit dan ook een uh, buizenversterker in en die gaat enorm over zijn nek. Als je het hem er hard instuurt, dan gaat hij scheuren... Ja. Ja, en dat is wat je net hoorde. En dan is Jimmy Smith nog een wat, heeft nog een iets rondere, iets bravere sound. En er zijn, uh, ja, Jimmy McGriff gescheurd al wat meer. En ja. nou ja, de nu, de moderne jongens van, uh, van The Wolf, die gebruiken hem ook. Ja, we gaan dat zo meteen nog. Gaan we even uh, luisteren naar verschillende uh, variaties. Ja, ik las en ik vond zo'n mooie zin. Don, hè, Don's invention mm. turned the humble electronic church organ <laughs> into the grunting, screaming beast we know and love today. Ja. Ja, ik denk als Lawrence Hammond dit zou horen... dan zou hij opstaan uit zijn graf en zeggen... nee, dat is niet waar, want... hij vond namelijk... Uh, dat is wel grappig... Uh, die Don Leslie heeft zijn uitvinding aangeboden... aan de Hammond uh, Corporation. Eh? van nou, dit, dit, is het, dit hoort erbij. En uh, Lawrence Hammond moest er niks van weten. Want die vond... Ja. Het Hammond is niet bedoeld daarvoor. Het Hammond is puur zoals het is. En, maar wat zou er uh, zonder die Leslie spieken van overblijven dan van nou, het hemment orgel er zijn nog heel wat mogelijkheden. Ja, ja, ik denk dat bijna iedereen kent wel het uh, Booker T. Booker ja, T en de MGs. MGs. En dan hun grote hit Green Onions. Da -da -da -da -da -da -da. Dat is zonder Leslie. Okay. En dat klinkt toch heel ruig. Ja. Dus uh, het is niet helemaal Niet helemaal, ja, niet helemaal het... waar. Nee, De maar... Grunting Screaming Beast, dat... Uh... Ja, zonder Leslie was dat Hammond gewoon nooit zo groot geworden ja. als het uh, nu geweest is. Wanneer leerde jij nee. het bestaan van dat instrument kennen? Plaatjes van je ouders, denk ik, dan ja, meteen. Ja, ja, mijn vader die draaide vroeger Pink Floyd. En dan zei hij altijd... Uh, Willen jullie nog een keer de plaat met het huilende kindje horen? Wat ja. de wall op je? Op een gegeven moment dat huilende kindje. na ja, ja. nou, dat enorme geweld. En daar zit natuurlijk heel veel Hammond-orgel in. Ik vond dat vond als kind al fantastisch. Ja. En toen ik 18 was, werd ik door mijn nu huidige compagnon gevraagd... voor de band Prots the Wobblem toen. Ja. Funkband. En die zei toen tegen mij de nu legendarische woorden... laat je strijkplank maar thuis, want wij hebben een Hammond-orgel. Ja, Oké. Okay. Even wat fragmenten, hè? Ja. want we moeten het even horen. Ja. Vandaag nou, horen we van jou wat het is. Dit is de Humble Organ. Dit is ja. de Humble Church Organ. John Lord speelt dit. Nou ja, John Lord <laughs> kennen we ja. natuurlijk als de beroemde toetsenis van Deep Purple. ja. ja. En wat nou zo leuk is, ja. dit is er ook een die geen Leslie gebruikte. Ook niet? Nee. <laughs> Want wat, wat, wat deed hij? Hij speelde in een rockband en hij, hij wilde die gitaren uh, ondersteunen. Ja. Dus hij, hij vond die Leslie juist lastig. We moeten een dag, uh, moeten we eigenlijk doen. Het we is zitten op graag. de verkeerde dag. Nou ja, het, <laughs> nee, dat hoor. Het geeft nee, niet. Nee, Volgende nee. nummer. Ja, die ken ik ergens. Die ja. ken je ergens, Sam. Ja. Ja, die ben ik zelf. Ja. Ja. Dit is het eerste nummer van, uh, van onze CD uh, van Sven Hemmetsol, Svogeloo. Dit en is wel met een lesje. Dit les. is zeker met een lesje. Ja, ik, ik hou zo van die zaal. <totstitie> Hier heb ik hem nog langzaam staan. Snel even, langzaam. Ja, het is wel grunting, hè, dit? Ja, Hij gaat vreselijk over zijn nek. En dat moet ook, dat moet ook, ja. Ach, geweldig. Is dit nummer drie? Nee. Is het volgende? Oh, ik hou van deze man. <laughs> <laughs> ook weer door die les. Dit is echt die Leslie sound. Dit is Jimmy McGriff. Ah. Moeten we hem even laten... Gaat hij nog zingen? Nee, hij gaat niet zingen. Nee? Hij speelt uh, beroemde nummer... I Got A Woman van Ray Charles. Ja, en dit was zijn doorbraak. Dit was zijn hit single in de 60's. Ah, het is zo gaaf. I Got A Woman, Jimmy McGriff. Dit is... Heerlijk, hè? Het ja. slinkt toch, uh... Zo te gek. Heerlijk. En met die linkerhand... Weet je, daar... daar, daar... Dan speel je de syncope mee op, je, op het ritme. Met de rechterhand speelt hij de melodie. Hoe ziet zo'n ding er eigenlijk uit? Ja, het is een houten kast. Ja. En uh, het, het, het hoog, dat zijn twee tweeters, die dus ronddraaien. En het laag, dat komt uit de speaker die daaronder hangt, die naar beneden gericht ja? is. En daar zit een soort van, je moet je voorstellen, als een soort uh, wasmachine trommel in. Die, met een paar schotten, die, die draait rond. Het is een enorm ding. Ja, het is een vreselijk ding. Het is ontzettend zwaar en uh, je moet er echt wel wat voor over hebben om, uh, om ermee op toer te gaan. Oké, okay. goed. Het laatste fragment. <tied> Ja, gaaf. Dit zijn de, de, de, de dit is de nieuwe generatie, de jonge honden van ja. de wolf. En ik vind het helemaal te gek. Ze hebben de, het orgel weer helemaal bij de jeugd erin ingebracht. Ja. Wat ze doen is 60s, uh, 70s psychedelic rock. Weet mm -hmm. je wel? Led Zeppelin, uh, Deep Purple, Purple D-Vibe. en Matty Leslie ook uh, weer erbij. Het hem en Matty Leslie. En waarom ik ook fragmenten laat horen van, van dingen zonder die Leslie... is om aan te geven hoe... Weet je, je, het het, het is niet Ja, het is ja. het verschil. En uh, dan hoor je ook hoe het met is en hoe het zonder is. En ik, ik ben zelf liefhebber van beide. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ik vind allebei gaaf. Bijvoorbeeld de laatste single van, uh, van uh, Anouk. Daar hoor je ook een hele zonder zin. Leslie. Ja. Dat uh, killer B, dat nummer. En je, of het kan ook een oude filicorda of een ander orgeltje zijn, maar. Jij denkt dus dat die. Uh, hem met die Leslie. Die, de tand des tijds glorieus gaat doorstaan? Absoluut. Ja. Dit, is, dit is, ja, ik, ik, zei, ik had vanmiddag even een gesprek met ja. je redactie. Ja. daarover. En. Uh, het is, het is een instrument wat niet meer weg te denken. Het is, mm -hmm. het is als een soort van uh, elem, basis-element in de keuken van elke producer. Mm. Zeg maar. Je hebt de drums, je hebt de bas, je hebt de gitaar, je hebt de piano, het hemmend... je hebt de blazers, de strijkers en de stem. Dat zijn je, je basis-ingrediënten. Zoals dus een kok dat uh, ja. uh, je visvond heeft en een wildvond en een boeket. Het moet en er gewoon uh, bij. Kruiden, ja. Dat ja. heb je allemaal nodig... En niet altijd alles natuurlijk, maar het, het is echt een basis geworden. En wat heel gaaf is ook om te weten, is dat de Leslie... Uh, werd heel veel gebruikt door de Beatles ook. Die stuurden er gitaren doorheen. Want je kan er ook een gitaar in prikken. Of stemmen, koortjes. Ja. Nog even morgen over die dag. Die wordt groots gevierd, de Happy Leslie Day op Radio 6. Met ja. een heuse battle. Vertel ja. nog even kort wat, uh, wat er dan gaat gebeuren. Nou, We gaan uh, in de studio live, s ochtends tussen half negen en tien... bij uh, Jaap Brine, de Beat heet het programma. Gaan we spelen met uh, hemend organist Rob Mostert. En uh, Rob Schepens van Eurocinema. Ja. En we gaan met z'n drieën een battle doen. Ja. Dus we gaan enorm tegen elkaar uh, opboksen en uh, lekker samen spelen. Oké, okay. mensen moeten maar uh, even naar Radio 6 morgen. Hey, je ja. dankjewel voor je komst en heel veel plezier ja, graag morgen. Graag gedaan. En ik, ik ga nu uh, opletten en ik ga het nu ook herkennen. Ik weet het zeker. Ja, dankjewel. het zit bijna in elk nummer wat je hoort. Oké, okay. dankjewel. Sven VG. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Ja, we hebben weer eens een Belg die het Nederlandse Boekenweekgeschenk gaat schrijven. Dat was al lang niet meer voorgekomen. Tom Lenoir, goedenavond. Nee, hey, Mieke. Uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. je vindt het een eer? Ik vind het een eer en ik ga helemaal door het lint. Okay. Ik zou helemaal... Uh, omdat ik het nooit meer verwacht had. Dus ja, die, ik ben zo'n fan van Klaus. Dat je denkt, ja, dat, dat was de laatste hè? in 1989 die het schreef. Ja, maar hey, gaat dus, ja, de, de Nederlandse ja, Boekenweek zich nu ook naar België vertakken? Ik hoop van wel. Dat is een van de, de doelstellingen die ik mezelf heb uh, zo toch uh, gegeven. Is dat ik nou eens eindelijk wil weten waarom dat niet gewoon zich doorzet. We zijn al op zoveel punten verdeeld. Waarom kan dit nou gewoon niet samenlopen? Ja. Zo'n fantastisch uniek uh, fenomeen. Ja. En hey. ook, uh, ik zou graag hebben dat, dat ook een aantal andere dingen. Dus Dat je, dat je met, met, de, met mijn boekje als tickets, bijvoorbeeld die ons in Antwerpen kunt sporen. Ja. Dat is, is die een bijzondere Ja, dag. dat is een goed idee. Dat je niet alleen maar op die zondag ja, midden in de week in de trein... Ik heb dat dit jaar trouwens gedaan. Dat is ontzettend leuk. Uh, maar ja. dat je dan ook gewoon door kan reizen naar Antwerpen. Nou, aan de telefoon hebben wij de vroegere baas van de Belgische spoorwegen... Etienne Schoepen. Ken je die, Tom? Ja. Nou, Hij is nu staatssecretaris nog. van de mobiliteit. Dag, meneer Schoepen. Ja. Goedenavond. Wat vindt u van het idee? Gewoon met het boekenweekgeschenk lekker in de trein naar Antwerpen. Ja, dat lijkt me een leuk idee. Het lijkt me echt, echt goed. Ik vind dat echt iets nieuws. Wij, wij zijn een klein beetje verstart in uh, nieuwe ideeën... om de mensen naartoe te brengen om de trein wat meer te gaan nemen. En dat is uh, echt wat nieuws. Waarom zouden we dat niet proberen? Ja, ja kijk eens aan. Meneer Schoepen, ik zal u gelijk iets beloven. Als we dit doen dan zal ik uh, voor de eerste die de trein pakken vanuit Nederland... en arriveren in onze prachtige, fantastisch gerestaureerde middenstatie in Antwerpen... dan ja. ga ik twee keer dan optreden voor de twee eerste treinen die er arriveren. Oh, oké. Okay. Maar dan moet je dat... met, de, met de mensen van de spoorwegen... en met mevrouw van de Fontenbank. <laughs> ja, ja. ja, ja. Maar meneer Schoepen, u was vroeger baas van de Belgische spoorwegen. U kent daar vast oh. nog wel iemand. En u bent nu staatssecretaris van Mobiliteit. Dus u hebt toch ja. nog wel iets in de melk te brokkelen daar? Ja, maar ik weet, weet je dat de, met, met de nieuwe Europese reglementering heb ik daar wel uh, een klein vingertje in de pap? Precies. Maar ik heb geen, geen, geen kredieten die ik zomaar ter beschikking kan stellen. En u weet hoe het gaat met de spoorwegmaatschappijen, niet alleen in Nederland, maar ook in België, alles wat de overheid eigenlijk wil opdringen dat moet allemaal betaald worden nee. die, die, die zijn eigenlijk zo keuterig geworden dat dat, dat alles geld moet gaan opbrengen ja. want uh, ze hebben het toch zo moeilijk en ja echt gevoel van die nieuwe ideeën daar staan ze niet meteen open voor nou, maar misschien ik denk, nu wel ik denk dat wij, ja, we, moeten, ja, we moeten ik ben, er... ik ik ben, doen ik ben blij dat u zo, uh, ik ben blij dat u in principe zo positief uh, uh, reageert Tom uh, de, de, hier moet toch iets mee te doen zijn hè? ja oké okay. ik vraag eerst je een honorarium en ik, ik heb ook tien kleine en een vingertje, nou die zal ik overal insteken. Dus het komt in orde. Ja. Goed, het eerste, het eerste contact is gelegd. Dus ik, ik... Dankjewel, Mieke. Dit ja. komt in orde. Ik voel het al. Ja, ik ook. Ik voel het ook. Goed. Dag meneer Etienne Schoppen, ik reken op Goed. u hoor. Ja. Goedendag, ja. en ik verwacht, ik verwacht op een seint, Ik verwacht een centje van Tom Landois om dat verder te gaan cultiveren. Nou, okay. reken maar. Reken. Op okay. Goed, als wij je dan kunnen bijdragen, zou dat geweldig zijn. Goed, zometeen dan uh, hoort u nog kaza uh,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 Dit is Radio 1.